10 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. In Italië is Matteo Renzi door zijn partij, de Partito Democratico... zoals verwacht voorgedragen als nieuwe premier. Waarschijnlijk neemt president Napolitano morgen of maandag... een besluit over wie de nieuwe regering moet gaan vormen. Premier Letta diende vrijdag zijn ontslag in... nadat zijn partij het vertrouwen in hem had opgezegd. Als de 39-jarige Renzi wordt aangewezen... dan is hij de jongste premier uit de geschiedenis van Italië. De belangrijkste prijs van het internationale filmfestival in Berlijn, De Gouden Beer, is toegekend aan Black Hole Thin Eyes van de Chinese regisseur Zhao Yinan. De prijs voor beste acteur ging ook naar die film. Daarin speelt Lia Fan de rol van een oud-politieman die als privédetectief een serie mysterieuze moorden onderzoekt. Voetbaltrainer Bert van Marwijk is ontslagen als trainer van Hamburg SV. Dat heeft de club bekendgemaakt. Van Marwijk verloor vandaag voor de achtste keer op rij met zijn club. Nu tegen de nummerlaatst in de competitie. Oudbondscoach van Marwijk is nog in vijf maanden in dienst geweest... van de club uit Hamburg. In de eredivisie heeft hekkersluiter Ado Den Haag gewonnen van Roda J.C. In Kerkrade werd het 1-0 voor de Hagenaars. Door de zegen gaat Ado op de ranglijst Roda voorbij, dat nu de laatste staat. Ook in de kelder van de Eredivisie was NEC met 3-1 te sterk voor RKC. De topper tussen FC Twente en Vitesse eindigde in 2-0 voor de ploeg uit Enschede. Op het ABN amro tennis in Rotterdam is Igor Sijsling er niet in geslaagd de finale te bereiken. De Amsterdammer ging in de halve finale in drie sets onderuit tegen de Kroaat Marin Silic. De andere finalist is Thomas Berdig.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 Nogmaals, goedenavond. De komende uur bespreken we uitgebreid de Olympische Dag... met Nando Boers, die het schaatsen al jarenlang volgt. Nando, wat was voor jou het hoogtepunt Moet ik even goed nadenken. Ik denk toch de rit van Mark Tuitert. Waarschijnlijk zijn laatste Olympische rit. Boven zichzelf uitgestegen. Net geen medaille gehaald. Boos om een vijfde plaats. En toch tevreden over de vijfde plaats. Dat vond ik eigenlijk wel mooi. Er wordt nog gevoetbald. En die houtkamp kijkt naar een verrassende tussenstand. Toch wel AZ Utrecht. Ja, vooraf uh, aan deze competitie zou je dat niet zeggen. We gaan een wissel krijgen overigens. Johnny Gorter, hij kwam uh, in plaats van Elm in het team van uh, Dik advocaat wordt gewisseld. En Marcus, uh, ja, nee, Marcus uh, Hendricks komt erin. Uh, ja, 1-1 de stand. Misschien wel verrassend, maar Utrecht heeft een goede ploeg. Die gaat niet degraderen hoor, dat, uh, dat weet ik wel zeker. Maar toch, staan uh, gevaarlijk dicht... Bij de onderste uh, ploegen. En nu uh, Gorten, dus naar de kant. 1-1 de stand na 65 minuten spelen. En dat had zomaar 2-1 voor Utrecht kunnen zijn. Want uh, wat deed Ortiz? Die gaf uh, bijna de perfecte voorzet. Maar wel uh, uh, richting zijn eigen doel. Want hij wilde de bal terugspelen op zijn keeper. Maar gaf de bal uh, eigenlijk perfect aan aan uh, Agudelo. En Agudelo ging langs keeper Esteban. En struikelde en gleed toen heel, uh, ja, heel zielig uit. En uh, zo kwam er dus geen doelpunt. Het staat 1-1. Balbezit voor FC Utrecht. Het is een open wedstrijd. Beide ploegen zullen voor de winst gaan na 65 minuten. 1-1. We gaan praten over deze Olympische dag met sportjournalist Nando Boers. Um, ja, een dag die begon met ja, zeg maar gewoon een historische short-track medaille. Want Shinky Knecht won brons op de duizend meter. Uh, de eerste officiële short-track medaille. Uh, kon je die zien aankomen? Een klein beetje wel, hoewel uh, ik uh, geen geld op zou durven zetten. En Shinky had natuurlijk, uh, ik noem hem Shinky, maar uh, omdat iedereen dat doet. Uh, uh, meneer ah, Knecht. Meneer Knecht. <laughs> meneer Knecht. Hij uh, had natuurlijk wel een wat, uh, laten we zeggen, moeilijke aanloop naar de Spelen toen hij op het Europese kampioenschap, als ik me goed herinner, uh, een titel verspeelde, zijn middelvinger omhoog stak, uh, afijn, uh, een hoop afleiding, uh, wat uh, bondscoach Jeroen Otter volgens mij heel goed heeft uh, weten te kanaliseren, zoals het dan zo mooi heet. Uh, en uiteindelijk heeft hij ook wel mazzel gehad. Maar ja, dan zegt iedereen in de short track... Hé, hey, dat is short track. Zo gaan die dingen <laughs> ja, naar een man. mazzel. Je bedoelt in de, in de voorronde... Ja, ja, vielen er ik. een paar man die... Ja, misschien grote en concurrenten uh, waren. Ja, precies. Ja. En die, uh, en, en, maar die mazzel moet je hebben. Ik bedoel, hij is zelf ook was gevallen. Uh, en dat was natuurlijk mooi. Ik bedoel, de short track... Uh, het bestaat al een tijd... Uh, weet ik nadat nou, we uh, van andere tijden sport een uitzending hebben gemaakt. Uh, en dat maakt het wel heel mooi om nu uh, voor de tv te zien... hoe zo'n sport uh, uh, weer in de belangstelling komt. Uh, waarschijnlijk ook door deze, door deze medaille. Ja, we ja. hebben eigenlijk nooit echt meegedaan voor medailles. Hè. Uh, is ja, het de afgelopen wel. jaren? Ja, vroeger. Toen, toen het nog geen officiële sport nee, was. Nee, Kelgery 88, 88 80, Kelkrie, toen het nog 88. een demonstratiesport was. Ja, ja, precies. En we zijn uh, vier keer we, we wereldkampioen in de relay geworden. Dus dat wordt wel een moment uh, volgende week. Als, uh, aanstaande vrijdag is... Uh, die, die, die aflossen uh -huh. uh, maar het is, het is goed voor de, voor, voor de Olympische wintersport in Nederland dat, we, dat er nu ook een ander, we hadden natuurlijk vier jaar geleden hadden we sauerbrei en nu hebben we de short trackers. Nou, wie, wie weet wat de bobslayers gaan doen uh, dit weekend. Ja, je weet het niet. Uh, dus uh, ik geloof dat het, uh, ma de magie zit wel in Sochi. Uh, Wellicht programma. hebben we binnenkort een schanspringer of zo. Bedoel je? Uh, dat zou toch mooi zijn. Ja. Of, uh, mijn voorkeur is skeleton. Met zo'n slé naar beneden. Dat vind ik eigenlijk wel... Uh, daar wacht ik nog op. Ja, ja. Uh, Jeroen Otter draait al jaren mee. Uh, nu als bondscoach. Maar uh, voor die tijd ook uh, als, als uh, shorttrekker zelf. Uh, hoe groot is zijn bijdrage geweest? Nou, ik denk wel heel groot. Uh, het is niet uh, toevallig dat... Uh, hij uh, aan, aan de basis, of uh, in, in het begin van het sorte, toen dat hij in Nederland opkwam uh, uh, uh, uh, erbij betrokken was. Uh, hij is een beetje tegengewerkt door de bond. Uh, in ieder geval, het short track was niet uh, de sport uh, die de KNSB dacht dat het uh, zou moeten zijn. Dus die hebben het een beetje langs laten liggen. Er valt minder mee te verdienen dan met het uh, lange ja, baanschaatsen. Nee, ja, het lange baanschaatsen heeft natuurlijk altijd heel veel uh, zuurstof weggenomen. Uh, in de wintersport in Nederland. En misschien ook wel terecht. Maar Jeroen uh, Otter heeft daar in ieder geval uh, iets uh, los weten te krijgen... na de spelen van Vancouver, toen hij bondscoach is geworden... Uh, kijk, hij, hij heeft natuurlijk niet opeens zomaar vier... of, of, of een aantal mensen uh, uit, uit, uh, van de sloot getrokken... die opeens konden shorttrekken. Dus er was natuurlijk wel iets. Alleen hij heeft dat wel op een bepaalde... manier. Het is een enthousiasmerende kerel... Uh, die compromisloos uh, te werk gaat. En uh, dat slaat aan bij die club. En hij weet wat... In mijn, in, wat ik denk, hij weet wat realistisch is. Hij weet wat hij kan mm -hmm. verwachten. Als de als sporters fouten maken, dan steunt hij ze. Als ze... Um, uh, uh, goede prestaties neerzetten, dan weet hij een stapje terug te doen. Ik heb hem tenminste niet gezien nog op tv in een reactie hierop. Ik heb alleen maar Shinky Knecht horen praten mm -hmm. over. Nou, dat vind ik wel. Volgens mij moet je het zo doen. Ja, um, diezelfde klacht die uh, de Shortrackers hadden, uh, heeft kunstschaatsen ook altijd gehad. Is dat zo dat de, de, de KNSB toch erg eenzijdig gericht is op het lange baan schaatsen? Ja, dat is natuurlijk. Het is, de, de, het is een van de drie grote sporten in Nederland. Ja. Dus ik snap het ook ergens wel. Alleen het wordt het is, ja, zonde dat er, dat er weinig aandacht is voor sporten die normaal. Die, ja, bedoel, we hebben kunstijsbanen, Dus waarom wordt daar niet geld, waarom wordt er geen geld gestoken in het kunstrijden of in het curling? Of in het skeleton. Ik bedoel, uh, skeleton is een grote sport. In, uh, het is mijn favoriete sport sinds kort. Maar sinds vier jaar geleden eigenlijk in Vancouver toen ik daar was. Maar in Engeland zijn ze er wel goed in. En daar ja, hebben ze dus... Dus dat moet hier toch ook... Uh, ja, ik zou zeggen, weet je wel, duinrail, Als je die, die, die, die, die glijbaan als je die onder ijs zet, kom je in heel eind. Maar dat is een beetje flauw misschien. Ja. Maar. Goed, um, we gaan terug naar Shinky Knecht. Die is onderdeel van de historie. Hij had de slechts denkbare loting met een kwartfinale vol toppers. De duizendmeterdag van Shinky Knecht in de bijdrage van Edwin Cornelis. Wilf O'Reilly. Hoe moet Shinky dat nou eigenlijk aanpakken? Zo'n uh, kwartfinale tegen en aan. En Hamelin. Het wordt nu een kwestie van uh, heel goed concentreren, heel goed focus. Eén plan hebben. Dus niet afwachtend van wat zij gaan doen. Maar eigenlijk je eigen plan gaan trekken. En dan, eh, en dan 100 daarvoor gaan. Maar nou hebben we natuurlijk gezien bij Hamelen en zeker ook bij Victor Aan. Dat zijn de meesters van het inhalen. Hè. Dus je kan wel de hele tijd op, op kop gaan zitten. Maar je loopt wel een risico dan. Ja, maar je kan ook achter gaan zitten en dan kom je ook niet voorbij. Nee. Als Sienk in de rit zit en niets doet. Dan wordt hij ongetwijfeld derde of vierde. Hij moet wel gaan doen. Knecht naar de vierde plaats. Hamelen naar de kop. Alvarez op twee. Knecht gaat nu al langs Victor aan, want die is geblokkeerd door de Amerikaan. En Knecht gaat brutaal naar de eerste plaats. Nee, nee zeker. Ik had een hele zware kwartfinale En uh, de tactiek was eigenlijk gewoon uh, van vooraf aan uh, beginnen. En dan uh, was eigenlijk de bedoeling dat na, na anderhalf ronde zou in principe volgens de, volg de statistieken zou Hamelen gewoon gaan komen. En dan was het gewoon een kwestie van aansluiten en, uh, en verdedigen. Laat die twee anderen het maar uitweg. Valpartij volpartij Hamelen. En daar kon Siki Knecht niks aan doen. En daar gaat Siki Knecht... Door in het toernooi! En dan is het toernooi van Charles Hamlet compleet mislukt. Hamelin voelt zich ongelooflijk een vis in het water. Op het moment dat hij op kop rijdt, rijdt hij niet op kop. Dan gaat hij fouten maken. En dat probeerde we te forceren. Maar dat hij hem zo makkelijk weggaf, dat had ik ook niet gedacht. Die just break under my blades. I don't know what happened, but next thing I know, I was in the boards with two in. Alsof het ijs zo wegviel onder zijn schaatsen. Ja, er is veel gezegd over de ijskwaliteit. De hal wordt ook gebruikt voor kunstrijden, Dat had het er iets mee te maken. Did it have anything to do with the quality of the ice? I don't think so. The ice is good. Uh, I think for for me it's good. I felt good in the warm-up. And I felt good yeah. just skating. And Sometimes some days uh, people are falling more than other days. Nee, de ijskwaliteit was goed. Daaraan lag het niet. short is can be rude sometimes. And it was one day uh, rude for many people. Charles Hamlet verprutst een kwartfinale. En ligt eruit. En Sinki krijgt... De man van momenten. De man van het instinct. Gaat door. Op het moment dat hij door is, ja, dan biedt het natuurlijk wel perspectieven. Ja, heel wel perspectieven. Ja. Toen kwam de halve finale. Ja, Kreeg te halve... maken met Grigoriëv, twee Koreanen. Ja, nee zeker. Ik schaafde gewoon. Eh, ik voelde heerlijk en eh, dat ging gewoon echt ook heel goed. Rustige start knecht. Grigorev pakt de kop. Knecht meteen buitenom bij beide Zuid-Koreanen en bij Vladimir Grigoren. Ik, ik denk, nou, ik zit hier in de zetel op de tweede plek. Ja, en op uh, redelijk onverwacht komt de Koreaan binnen door en die rijdt me gewoon de baan uit. Schouderduw Knecht, het is voorbij. Over en uit. Ja, dus dan is het nog wel even afwachten. Maar ik, zag, ik dacht op het moment dat ik daar op twee sta, dacht ik echt, ja, dit is echt uh, een goede plek. Scheidsrechter, de hoofdscheidsrechter staat nog steeds te praten. Ik zeg het, mevrouw, zo is het. Dit moet u noteren. Advan gaat naar de finale. Zinkie terecht gaat, toch naar de finale. Die finale was gewoon, uh, ja, ik, uh, ik er meteen naar voren. Ik denk dat ik moet ervoor zitten, want het zijn met vijf mannen en dan gaat het meteen hard. Knecht moet buiten om naar binnen, want hij stond achteraan doordat hij is toegevoegd. 1 Grigorev, twee Knecht. Wat gaat nu doen? Die gaat daartussenin zitten. Dus ik, uh, ja, naar voren en dan werd ik uh, hier en gepasseerd. En uh, een klein foutje, ik wou, op een gegeven moment zat ik op drie en toen we bocht iets te, te diep aan. En toen kwamen er twee mannen onderdoor. En daar behaalde ik eigenlijk wel het beest van. Want dan zit je op vijf en dan moet jij weer gaan jagen. En, uh... Knecht op vijf. Hij gaat het laten aankomen op de tactiek. En dan word je wat nonchalant. En dan is het weer typisch Shinky. En dan uh, ligt hij opeens op vijf en dan zie zien hem denken van hé, hey, wat doe ik hier? Oh, nou. Knecht wacht nog steeds. Lijkt zich totaal niet druk te maken. Maar dit is het grootste podium. Dit zijn de Olympische Spelen. opa nou dan is het nog vijf rondjes. Hij blijft rustig. Hij blijft kijken. En daar schuift u op. Botsing tussen de Zuid-Koreaan en de Chinees. Knecht naar drie. Achteraan. En Grigorev. Ja, uiteindelijk een prachtige laatste bocht. Ze zitten allemaal op elkaar. Ik dacht nog even: gaat hij naar twee. Knecht Wapper naar buiten. Nee, net weer niet. Uh, en dan schuift hij dat telescoop. B van uit en dan haalt hij die bronzen plak binnen. Hij pakt brons achter Victor aan en Vladimir Grigorev is er een bronzen medaille voor Shinky Knecht. Shinky heilt, Shinky lacht wordt wel eens gezegd en dit was lachen vandaag. En daar staat Shinky Knecht met een brede grijns en hij zwaait naar het publiek. Hij lijkt ook wel weer onderkoeld en nuchter eigenlijk als je hem zo ziet. Ja dus publiek saai daar en dan stapt naast de Russen die gaan het hele publiek uitdagen. dag maar dat is toch grote lijnen wel voor de Russen maar ik ben gewoon super blij dat dit eindelijk eindelijk gelukt is en dat zei Shinky Knecht tegen Edwin Cornelissen we gaan even naar Andy 1-1 nog nog steeds in één kwartiertje te gaan. Het begint hier te regenen, dat wil je niet weten. De zondvloed die in Engeland al heeft toegeslagen lijkt hier ook te komen. Maar dat mag de pret niet drukken, want beide ploegen volop de aanval. En Danny Koevermans is erbij gekomen bij FC Utrecht. Hij is 35. en speelde onder andere natuurlijk voor AZ. Dat is alweer. 2005 tot 2007. Zo lang geleden. Daarna nog bij PSV. En nu heeft hij balbezit. Ging naar Toronto. Ze bescheurde zijn kruisband. Is lang geblesseerd geweest. En nu dus terug in Nederland bij FC Utrecht. Bal naar de rechterkant voor FC Utrecht. Adam Sorota probeert de bal voor het doel te slingeren. En dat lukt maar half. Bal komt helemaal aan de linkerkant terecht bij Tommy Oor. Oor nog altijd in balbezit. Trekt naar binnen. Geeft de bal breed naar Torenstra. Toornstraat mist die bal volkomen. Echt knap. Maar krijgt hem terug. En de aanval gaat verder met Steve de Ridder. Maar Steve de Ridder krijgt de bal niet onder controle. En dan is het uiteindelijk Hendriksen die de bal uitverdedigt. En kan AZ gaan counteren. En doet dat via de linkerkant. Waar Berghuis de bal heeft. Berghuis kijkt. Heeft twee man bij zich. En geen medespeler. speelt de bal binnendoor. Goed gedaan. Hendriksen. Hendriksen draait. En wordt tegen de front gelopen. En scheidt de zegt niets aan de hand. Ga maar staan. We gaan gewoon verder met deze wedstrijd. Ja, dit was een twijfelgevalletje. Daar had hij hem ook wel voor kunnen geven. Maar verder is er niemand die zwaar protesteert. Dus zal dat de hichter die het uh, toch goed doet in deze wedstrijd, uh, uh, gelijk hebben gehad. Uh, Celso Ortiz heeft de bal gepaast op Jan Buitens. Wie gaat deze wedstrijd winnen? Is de grote vraag. Als Buitens uh, een slechte paas geeft, maar de bal komt uiteindelijk bij Goedelje uit. je balletje breed naar Rijnen. Rijnen bal binnendoor naar Hendriksen. Hendriksen naar Berends. Berends tussen twee man. Houdt even in. Ziet dat dat een bijna onmogelijke opgave is. Heeft nog altijd de bal. Trekt dan naar binnen. En uh, moet de bal dan maar even naar buiten geven naar Rijnen. Doet hij ook. Rijnen heeft de bal met uh, links. Speelt hij de bal nu richting Johansson. Maar die staat buiten spel. En dan wordt er gevlacht en gefloten. En gaat er gewisseld worden. Gaat Simon Palsen zijn terugkeer op eigen grond vieren. Vorige week heeft hij al even te meegespeeld tegen Go Ahead. En nu komt hij op het veld. En hij hij komt erin voor Ortiz Pausen Voor Ortiz Pausen dus terug in uh, Alkmaar. Maar het staat nog altijd 1-1. Met nog 13 minuten te gaan bij AZ Zooter. praten we hierdoor met Nando Boers over uh, de shorttracks... en vooral Shinky Knecht. Want hoe je het ook bent of keert... Uh, als je uh, de eerste medaille hebt, brons, uh, voor Nederland... dan heb je ook een voorbeeldfunctie. En uh, is dit nou de man om een voorbeeldfunctie te hebben? Ja, ik denk het wel. Uh, misschien dat hij niet uh, de allernetste uh, kantoorklerk is die we <laughs> kunnen vinden. Maar het is wel, hij heeft zijn naam mee. Dus iedereen, uh, heeft niet een Shinky Knecht, maar we noemen hem al Shinky. Het klinkt als een stripfiguur. Mm -hmm. uh, hij schaatst uh, met lef en gaat ook wel eens mis. Dus je gaat wel kijken. Dus ja, een betere ambassadeur kun je je bijna niet voorstellen. Nee, Ik maar dat, dat gebaar wat hij maakte, heeft hij ja, daar genoeg van is... geleerd? Ja, dat denk ik wel. Ik denk, weet je, hij, dat, dat, dat, zal hij niet nog, dat zal hij niet nog een keer doen. Hij zal misschien wel ooit nog eens een keer iets stoms doen. Maar dat hoort toch ook bij de charme van, dus van, van, van sportmensen, maar die zijn toch niet altijd... Er zit passie in. Ja. En uh, ja, misschien soms wat onhandig, niet zo netjes, maar een beetje verontschuldiging aan. Hij maakt ook deel uit van het kwartet in de relay finale. Uh, hoe belangrijk is hij voor die ploeg? Hij is de afmaker van de ploeg. Dus hij gaat de laatste zeg ik, twee rondjes zijn voor hem. Ja. Dus hij moet zijn schaatsen ervoor zetten. Hij moet binnendoor duiken. Uh, nou ja, dus het is belangrijk. Maar het is een team. En... Um dan heb je ze wel allemaal nodig. Dus ook die andere drie zijn natuurlijk belangrijk. En, uh, maar voor het, ja, voor, voor hij is voor het short track is dat, dat. is toch de man. Ik bedoel, ik denk dat je straks Schinkie Knecht herkent uh, in de grote huiszaat in Haarlem. En Daan maar niet. Ja, er, er was vandaag natuurlijk meer. Ja, van Kerkhoff het door naar de halve finale van de 1500 meter. Daar uh, had ze een te zware loting dat ze uitgeschakeld. Ter haalde zelfs de finale van de 1500 meter. Uh, werd vierde. Uh, zat gewoon uh, bij een van de val op een ongunstige plaats. Uh, en uh, die bronzen medaille. Is Nederland nu een echt shorttrackland geworden? Nou, ik weet niet of ze een echt land zijn. We zijn een schaatsland en daar hoort shorttrack bij. En ik denk dat uh, shorttrack uh, de afgelopen jaren... Uh, dichter bij het lange schaatsen is gekomen. En ik denk dat je het zo moet zien. En ik denk dat er nu ook meer mensen zullen willen gaan shorttracken. Uh, dat is alleen maar goed voor, uh, voor het shorttrack. En dat is goed voor de lange baan. En dat is goed voor de sport in Nederland. Goed, we gaan uh, van het short door naar het uh, gewone schaatsen. Uh, de uh, zilver van Koen Verweij. Tweede in een krankzinnige 1500 meter. Welke naam wordt straks uitgesproken in het nieuws? Puntje, puntje, puntje. Heeft in Sochi de gouden medaille gewonnen op de 1500 meter? De laatste 100 meter van Mark Tuitert. 1.46.08 is de tijd van Groothuis. En die tijd gaat eraan. En Morrison gaat hier de rit afgetekend winnen van Alva Bukku. 45, 42 voor Mark Tuitert. Redt hij het of redt hij het niet? Hij rit het. Morrison op 1. Ja hoor, zet maar een streep door de naam Seany Davis. Dat is over en uit. Die gaat geen Olympisch kampioen worden op de 1500 meter. Want de Poolse brandweerman die dan ook nog eens in het rode witte pak rijdt is er onderdoor. 1.45.22. De tijd van Danny Morrison. Hij komt erin bij in de buurt hoor. 1,45 rond voor Broedka zeg. Broedka nu op 1. En Koeverwij verdient daarom een medaille op deze 1500 meter. Knok zich door de laatste bocht. Ah, hij en nu door. de laatste oeh, 100 meter. 1,45 rond, is het de knoppen tijd? of hier Het niet? Wordt het goud, of wordt het niet? Het wordt het zo. Gelijk, oeh, gelijk. Gelijk. gelijk, niet weer. Miss voor repet. 1,45 rond, ze staan gelijk. Nee, zeg. Nee, zeg. Verwij en Broedka staan gelijk en nu gaat het om de, de duizendste van de seconde. Oh, oh, oh, oh, oh. Gaan we het weer meemaken? Uh, gaan we het weer Onlopig. meemaken bij de 500 meter? Wat schijnt. tussen Smetjes en Michel spannend. Mulder. En nu, en nu, kom op met die duizendste eens Broedka. Drie duizendste oh, nee. zit tussen. Broetka wint het goud. Oh, oh, oh, Koen Hoe verzin je het, zeg. Ik weet niet, misschien dat ik later uh, wat meer tot de rust kom. Maar uh, ja, ik voel me niet heel erg top. nee. Kom voorbij. Zilver met driehonderdste verschil. Drieduizendste verschil. Um, wat vind je van zijn reactie na uh, afloop? Ja, ik vind het wel uh, vos, vos, voorstelbaar. Hij keek wezenloos de camera in. Hij <laughs> uh, vocht. Uh, toch tegen zijn tranen. Terwijl het niet een jongen is die je verwacht dat hij uh, zal breken. Want je en... denkt altijd: waar had ik 3000ste kunnen winnen? Ja, en dat was. Ja, uh, ik, ik, ik las op, uh, op Twitter, wat ik dan ook wel volg, dat, uh, dat het verschil tussen aan de binnenkant starten. van de buitenkant starten. dat dat al als je het startschort hoort. Dus als je buiten staat, dat je 3000 eerder het startschort hoort. Ja, weet je wel zo. Maar dat is ook wel weer prachtig van die sport. En wat ik heel mooi vond aan Koen voor wij is dat uh, hem werd gevraagd: ja, het was toch een goede race? En toen zei hij. Blijkbaar niet. Blijkbaar niet, ja. Nou ja de, de andere was beter. We praten er zo verder over. Even naar Andy Houtkamp bij uh, uh, AZ tegen FC Utrecht. Ja, beide gaan voor de volle winst. Zojuist een vrije trap. Op exact dezelfde plaats. Dezelfde dader van de overtreding daaraan voorafgaand. De Gouweleeuw. Leeuw. Helemaal onnodig. Een vrije trap voor Toornstra. En dat scheelde centimeters dat de bal over de kruising heen ging. 1-1 de stand. Nog 7,5 minuten gaan. Spannend. Daar is de bal voor het doel. Oh, wordt helemaal gemist. En gaat hier dan... Nee, wordt er een hensbal gemaakt door Toornstra. Maar de bal werd helemaal gemist door invaller Danny Koevermans. En die had hier toch aardig... Uh, kunnen scoren. Zowel letterlijk als figuurlijk. Want uh, hij had de bal eigenlijk voor het inschieten. De bal uh, komt voor het doel. Maar Koevermans, ja, de tijden de jaren beginnen te tellen. 35 en uh, niet scherp genoeg. En miste de bal volkomen. Nu een overtreding. En uh, krijgen we weer een aanval van uh, AZ. Want AZ is toch bezig met de slotoffensieve. En af en toe komt Utrecht er nog uit. En kan dan gevaarlijk worden als er domme overtredingen worden gemaakt. Zoals Gouwleeuw dat deed een paar minuten geleden. Nu balbezit voor buitens. Kijkt om zich heen. Wie loopt er vrij? Simon Paulsen. Paulsen trekt naar binnen. Op zijn uh, echt oude bekende manier. Speelt de bal dan naar buiten. Naar Berends. Berends uh, loopt even met de bal. Probeert dan uh, Goudelja aan te spelen. Lukt niet. En dan gaat de bal uh, naar uh, via Toornstra... Naar de ridder. De ridderbal naar buiten. En uh, dit is een goede counter van FC Utrecht. Als niet Christian Doorda de bal bij zich had gehouden. En nu alles van AZ weer in de plooi is uh, teruggestreken. Is het toch de ridder die uh, ruimte heeft. En heel veel ruimte. En nog altijd loopt met de bal. En nog altijd loopt met de bal. Maar dan van de bal af wordt gelopen. Goed gedaan door Viergever. Die nu op het middenveld speelt. En uh, snel naar voren struint. En nu halverwege de helft van Utrecht is. En de bal naar buiten moet geven. Doet dat ook goed. Naar Berens. Berens nu de bal binnenhouden aan de linkerkant. En de voorzet gaan geven. Nee, hij gaat de actie aan. En brengt de bal dan. Probeert hem voor het doel te krijgen. Maar dat lukt niet. Nou, het wordt nog heel spannend. De laatste zes minuten plus extra tijd tussen AZ en FC Utrecht. Stampt nog altijd 1-1. Nou, terug naar de 1500 meter in Sochi. Met Nando Boers praten we daarover verder. Um, geen Nederlander die uh, het goud heeft. Uh, dat is al bijzonder in, uh, op deze Olympische Spelen. Uh, een Pol Brotka. Is dat goed voor het schaatsen? Er zijn een hoop mensen die zeiden al die gouden medailles... en al die medailles voor Nederland was niet goed voor het schaatsen. Nou ja, ik denk dat het wel... Dat, ja, ik, ik vind het wel leuk. Uh, ik merk toch bij mezelf dat... Uh, dat ik, ik ga er maar alweer vanuit dat het morgen... dat, uh, dat iedereen wust goud wint. En dat vind ik eigenlijk toch jammer. Want dan ga ik zitten kijken naar iets waarvan ik weet wat er al gaat gebeuren. En een van de charmes van de sport is toch dat je niet weet wat er gaat gebeuren. Tenminste en dat, is dat een pol. En dan in dit geval een Pool. Uh, ja, het had ook het had, wat voor mij betreft... ieder ander mogen zijn. Uh, ik, wat ik wel weet is dat die Polen wel uh, steeds beter gaan schaatsen. Nou, dat is, dat is uh, goed nieuws voor iedereen, denk ik. Als, als het niveau van de sport omhoog gaat... Uh, ja, daar kun je niet tegen zijn, zou ik bijna willen zeggen. En dat wij dan uh, met, met, als Nederlandse uh, volk uh, één keer minder goud hebben... ja, uh, dat hebben de Polen hebben dat uh, 85 jaar gehad... dat ja. ze geen goud hadden, dus... Uh, dan de Amerikanen. Uh, ja, het lag dus niet aan de pakken. Het lag niet aan de pakken. En uh, wat ik net uh, toen ik hier de studio binnenkwam uh, lopen, nog, nog opving, is dat Johnny Davis dus, uh, blijkbaar heeft aangegeven dat hij van de zomer gaat nadenken of die, gaat, of die doorgaat of niet. Dus uh, uh, los van alle uh, sporters. Oh ja, van alle Amerikanen die tegenvallen, vond ik dat eigenlijk wel het opmerkelijkste nieuws. En dat zou toch heel jammer zijn. Eh, misschien is het ook wel gewoon hoort het zo dat hij aan het einde uh, van zijn carrière zit. En dat hij, uh, dat, hij dat punt heeft bereikt. Elfde werd hij vandaag geloof ik. Ja, dat is niet zoals we Johnny Davis kennen. Nee. Um, dus dat is, vind, ik wel, ja, vind ik wel jammer. Als hij besluit om te stoppen. Maar goed, als hij, ja, hij ook... zit er ook al heel lang in het circuit, hè? Ja, hij was de allround-kampioen van, all van 2005. Maar ja, toen stond Sven Kramer ook op het podium. Hè. Dus die zit er ook al heel lang in. En, uh, ja, het, zou jammer, het zou jammer zijn, voor, het zou hem gemist zijn voor het schaatsen. Dan wel... Maar goed, we hebben weer een polver terug, zo ja. maar zeggen. Uh, verwijgen net geen goud. De Nederlander die al goud heeft op de schaatsmel verdedigde zijn titel vandaag. Uh, hij werd vijfde marktduiter en was toch een beetje gefrustreerd na afloop. Ik mag gewoon heel erg blij zijn dat ik uh, een keer Olympisch kampioen ben geworden... En die heb ik en ik uh, word misschien liever één keer eerste en een keer vijfde dan twee keer derde bijvoorbeeld. Dus die uh, draag ik altijd bij me en die heb ik hier zitten en uh, ik heb er net zo hard voor geknokt. Ik heb er net zo hard alles voor gelaten en voor gedaan en net zo gedreven voor geleefd. Alleen ja, er zijn er nog tien en er zijn er een paar beter vandaag en uh, uh, daar, moet je, daar moet ik mee leren leven. En dat, dat is nou eenmaal zo, alleen het komt wel heel hard aan. Want ja. Ik had hier zo graag een medaille gehaald. En uh, zometeen ben ik de enige die zonder medaille naar huis gaat. <laughs> <Tuintend. laughs> uh, Dan doe jij hebt voor jouw boek De Schaatser uitgebreid gesproken met, uh, met hem. Ja. Uh, hij is nu enorm gefrustreerd. Blijft hij nog lang balen? Nee, dat denk ik niet. Het is een, het is een, ik heb hem leren kennen de afgelopen tien jaar, denk ik, inmiddels. Als een hele nuchtere, gedreven jongen. Die dus wel goed kan balen. Maar in dit, in dit citaat kan je ook al horen dat hij al meteen zegt... ik heb liever één keer goud en één keer vijf dan twee keer brons. Dus hij is al meteen aan het reflecteren over wat hij gedaan heeft. En het is een jongen die heel goed... Uh, snapt en het fijn, uh, snapt wat het is om sporter te zijn en hoe je, hoe, je, hoe, je moet, hoe je moet sporten. Dat heeft hij voor zichzelf uitgedokterd. Ge, daar heb ik in de zomer heel lang met hem over zitten praten. En heel lang bedoel ik dan een uurtje of vijf. En daar komt hij tot de kern van wat hij, uh, hoe, die, hoe die sport. En, uh, hij kan pieken op het goede moment, hè? Ja, omdat hij weet... Uh, hij durft uh, risico's te nemen. Hij durft zichzelf kwetsbaar op te stellen. En dat is voor hem een... Uh, ja, dat klinkt misschien een beetje vaag. Uh, ik zou bijna zeggen, lees het boek, dan kom je er helemaal achter. Maar het <laughs> is een beetje flauw. Maar, uh, het, het, het gaat erom dat hij snapt... Uh, hoe hij uh, tot de kennen van zichzelf kan komen. En, dus, uh, en als je tot de kennen van jezelf komt... houdt ook in dat, het, dat de rest uh, er niet meer toe doet. En uh, hij... Heeft het denk ik ook vandaag voor elkaar gekregen? Ik heb hem helaas nog niet kunnen spreken. Om op die manier zo aan de start te staan. dat er ook helemaal niets meer om hem heen is. En dat hij kan presteren zoals hij uh, wil presteren. Uh, en dat dat dan nu een vijfde plaats is... dat ja. hij zo dichtbij een medaille komt dat hij ze bril... En hij zag een zijn reactie dat hij Ja, natuurlijk, toch maar dat, dat, ja. dat zou hij ja. toch ook doen. Ik bedoel, hij heeft vier jaar lang heeft hij geen wedstrijd gewonnen... na Vancouver. Er is van alles in zijn privéleven ook gebeurd. Zijn moeder is overleden, uh, uh, kinderen verhuisd... Nou ja, allemaal van dat soort dingen die grote mensen allemaal meemaken... Mm -hmm. Hij wint, geen, uh, hij wint geen wedstrijd. Uh, hij moet twee keer goed presteren. Eén uh, uh, keer voor Sochi om zich te kwalificeren. Dan wint hij het OKT in, in, in, in Heerenveen. En nu in Sochi. We moeten even terug naar uh, de slotfase van uh, AZ tegen FC Utrecht. Komt er nog een winnaar, Andy? ...moet hoor Ronald. Ja, geen idee. Eén minuut nog te gaan. En extra tijd. Het staat 1-1. En AZ tegen FC Utrecht is een levendige wedstrijd. Met name in de tweede helft. Omdat Utrecht toen wat meer is gaan voetballen. Wat meer er bovenop is geklapt. En ook wat mogelijkheden en kansen heeft gekregen. Maar het slotoffensief is nog altijd voor AZ. En dan af en toe een bal die zo ver naar voren wordt geschoten. En die komt dan terecht bij Steve de Ridder. Voor FC Utrecht. Want Utrecht moet het hebben van dat soort momenten. Dat de bal per ongeluk goed valt. Nu is de ridder nog altijd de bal bezit, maar speelt de bal over de zijlijn. Wel via een tegenstander. En dus mag er gegooid gaan worden door FC Utrecht. We zitten in de slotseconde. De vierde man staat al klaar met een bord. En daar staat erop hoeveel extra tijd we krijgen. Wel, mensen zijn al uh, richting uh, de kroeg gegaan. Want het uh, twee minuten extra tijd, omdat het uh, enorm regent op een gegeven moment. En dat uh, waaide de tribunes in. En dan zit je niet echt lekker. Balbezit nu, omdat die uh, inbord niet goed werd genomen, voor AZ met viergever. Die uh, ramt de bal naar voren richting Johansson. Maar daar zit Marquiet uh, tussen. Uh, speelt de bal ook niet echt lekker uit. En dan is het weer overname door AZ via Wuiters. Wuiters komt de bal naar voren, maar daar zit Van der Marel tussen. Wordt weer opgevangen door Paulsen. Paulsen speelt de bal, wilde ik zeggen, via zijn tegenstander over de zijlijn. Maar de grensrechter denkt er anders over. En Paulsen weet dat de grensrechter gelijk heeft, want hij loopt meteen weg en geeft de bal af aan zijn tegenstander aan Mark van der Marel. Van der Marel gaat gooien. We zitten in die extra tijd, nog anderhalve minuut te gaan. En uh, gaat er nog een meer naar komen? Ik denk het niet. Ik denk dat men Tevreden is, alhoewel, daar is nog Torstra. Wow, scheelt weinig, wilde ik zeggen, maar raakt hem toch niet helemaal lekker. Bal gaat langs het doel van Esteban en kan Esteban de bal nog een keer in het spel gaan brengen. Esteban met de doeltrap, uh, raakt de bal hard en goed. En naar voren, naar Hendrikse, Hendrikse. Bal probeert hij stil te leggen, lukt niet, krijgt dan een duw in zijn rug van uh, Tommy Hoor. Krijgt een vrije trap mee op de middellijn. Bij de trainers uh, gelauwerd. De een als uh, trainer en speler en de ander vooral als speler. Jan Wouters is de laatstgenoemde en advocaat de eerstgenoemde. Uh, staan langs het veld hebben de spanning. Als de vrije trap in de slotseconde genomen gaat worden door Steven Berghuis. Berghuis, bal uh, blijft heel lang in de lucht. En dan is het een makkelijke vangbal. Ja, daar doe je niets aan. Dat is nou eenmaal de wind. De vangbal was uh, van uh, keeper Ruiter. Die heeft de bal meteen uitgetrapt. Maar die bal gaat over de zijlijn... Ook dat is vanwege de wind. En dan lijkt het mij dat de heer Hichler gaat afluiten. En hebben beide ploegen een punt. Want is het 1-1 door doelpunten van Johansson in de eerste helft. En een prachtige vrije trap van Toornstra in de tweede helft. Nog één keer gaat hij zetten in de avond. Maar ook die bal in de diepte is veel te hard. Omdat hij door de wind wordt meegenomen. En dan zal Hichler zeggen. Heren het is mooi geweest. We gaan richting de kleedkamers. ik kijk naar Hichler. Hij laat Ruiter nog een keer de bal in het spel brengen. En kijkt nu op zijn klok. Pakt de fluit. Ja, Ruiter zegt, wil je de bal nog niet hebben? Nee, zegt Higgler. Dus uh, hij laat de doeltrap nog een keer nemen door Robin Ruiter. Ja, dan had hij wel meteen kunnen fluiten. Hij doet het nu. 1-1. AZ FC Utrecht, de eindstand. Dat is de laatste wedstrijd van vanavond. Er zitten er vier op. Twente, Vitesse 2-0. RKC, NEC 1-3. Roda, Ado 0-1 en AZ, FC Utrecht dus 1-1. Betekent voor onderin dat Utrecht nu 14e is met 26 punten. Ook RKC heeft 26 punten. De 13e en 14e plaats delen die. Dan uh, NEC met 24 en Ado met 24. En dan komt Cambuur met 23. Maar die hebben nog een wedstrijd van morgen te goed. En dan Roda sluit de rij met 22 punten uit 24 duels. Nog even doorpraten over. Uh, maar ik tuit het met uh, Nando Boers. Nando, um, ja, dit was waarschijnlijk gewoon zijn laatste uh, race. Ik denk dat het zijn laatste Olympische race was. Ik denk dat hij uh, straks als die baan uh, de, de, bij het Nederlands kampioenschap, uh, wat op in het Olympisch, Olympisch stadion staat. Ik uh, denk dat hij daar wel. En ik denk dat hij ook wel gaat schaatsen in, uh, in Heerenveen... bij de World Cup uh, Finals. Heet dat dan zo mooi. Uh, maar goed, ook al heb ik je wel ergens opgevangen vandaag dat hij misschien toch denkt om nog. Door ja, te gaan. ja. Ja, het, is toch, het blijft natuurlijk een. Uh, hij kent zijn eigen marktwaarde, denk ik ook wel. En hij is natuurlijk toch een, een, een, een, een bekende Nederlander. En een bekende sporter dus. En dus interessant. En ja, als je stopt, dan moet je ergens anders je geld mee gaan verdienen. En als je nog een jaar toch plezier hebt en je wil nog, ik bedoel, je kunt voor jezelf nog iets bedenken. Waarom zou je niet doorgaan? Dus ja, nou ja, God, je durft er nog niet. Uh... Nee. En wat? Ja, nee, nee. Ik weet het nog niet. Hij heeft nog niet gezegd ik stop. Dus en dan houdt het voor de meeste mensen in dat ze van alles kunnen beslissen nog wat ze willen. Was hij de meest interessante uh, van degenen met wie je over je boek uh, voor je boek gesproken? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. En dat wil ik absoluut die andere zeven niks aan. Want die waren op hun manier ook uh, uh, interessant, spannend. Uh, maar bij Mark uh, Tuit, het, was het, uh, het was het laatste gesprek wat ik voerde voor dat boek, dus het achtste gesprek. En ja, als je daar. Uh, uh, kijk, hij komt daar ook tot de kern van wat hij doet. En daar ging dat hele verhaal over. Namelijk, hij zegt over topsport is een fantastische manier om als mens je grenzen te uh, beslechten, muren te doorbreken. En schaatsen uh, is, de leukste manier, is de leukste manier die ik ken om dat te doen. En dan, dat is de laatste zin van het boek. En dat is volgens mij waar het allemaal om gaat. En dat maakt het heel... Uh, het is een heel dankbaar onderwerp. Hij is een heel dankbare man om mee te, mee te spreken. Maar nogmaals, uh, dus dat was Sven Kramer ook. En uh, Wust ook. En uh, nou, Ik kan het allemaal wel opnoemen, maar... Het boek heet de Schaatser en je kan het winnen als je uh, een van de podia uh, van uh, de uh, Olympische Spelen goed voorspelt. Oké, Vo voorspelt ja, dus ja. ik ga straks een voorspelling geven. Dan kan <laughs> ik mijn eigen boek winnen. Ja, ja. oké. Okay. Uh, tijd voor muziek. Tot 11 uur en langs de lijn met Ronald Boat. so shy was dat van de Pointer Sisters. Langs de Leng. Rotterdam Allian Cristiano Ronaldo. Wat een goal. Buitenlands voetbal. We beginnen met uh, Duitsland. Werd van Marwijk is ontslagen bij HSV. Het gebeurde na de achtste nederlaag op een rij. Eindracht Braunswijk was met 4-2 te sterk. En die nederlaag doet extra pijn, want Braunswijk is een echte is een directe concurrent in de strijd om degradatie. De ploeg staat nog altijd laatste, maar is HSV nu op één punt genaderd. Het bleek de druppel voor de leiding van de HSV... want ook de assistent Roel Koumans is de wacht aangezegd. HSV dus verder zonder van Marwijk. Er werden uiteraard nog meer wedstrijden gespeeld vandaag. Bovenin won koploper Bayern München met 4-0 van Freiburg. De voorsprong op de nummer 2-boyer Leverkusen is nu opgelopen naar 16 punten... want Leverkusen verloor met 2-1 van Schalke 04. De winnende goal kwam daarvan van Klaas-Jan Huntelaar. Borussia Dortmund won met 4-0 van Eindracht Frankfurt. In Engeland heeft Manchester City Chelsea uitgeschakeld... in de achtste finales van de strijd om de FA Cup. City won met 2-0. Sunderland beek het ook door. Het versloeg Southampton met 1-0. En Cardiff City werd verrassend uitgeschakeld... door het tweede van Wigan Athletic. In de Spaanse uh, Spaans Primera División heeft Barcelona uitgehaald... tegen Rayo Vallecano. Het werd 6-0, twee goals van Messi. mede Atletico won eerder vandaag al met 3-0 van Rayo Vallecano. En er is nog een koploper in Spanje, Real Madrid... die ploeg speelt morgen uit tegen Getafe. En Wij gaan verder met Olympische Spelen. Uh, nog even, uh, Nando Boers, uh, wat is jou het meest opgevallen... naast short track en schaatsen vandaag? Ja, dat het, uh, um, um, ik heb een delen van een mooie ijshockeywedstrijd gezien. Uh, uh, Verenigde staat tegen Rusland. Neem ik ja, Poetin op de tribune. Amerika wint uh, in, de, in de overtime. Of wat is het? Shootouts zelfs. De shoot ja, shootouts, ja. En uh, ja dat uh, brengt bij mij het gevoel van Vancouver terug. Dat was de mooiste. Ik was bij die finale Canada-Amerika. Canada, uh, ja. En ik zat in het stadion en ik durf bijna wel te zeggen dat dat het mooiste sportwedstrijd is die ik ooit live heb meegemaakt. Ja. Dus uh, nu ben ik in Amsterdam, dus ik zal het moeten zien, maar ik zit toch wel te kijken naar een van die. Uh, ik hoop toch eigenlijk op Amerika, Rusland in de finale. Dat zou mooi zijn. Het wordt leuk vanaf de kwartfinale. Let me op. Dat ga ik doen. Um, bij het alpine skier streden de vrouwen vandaag... om medailles op het onderdeel Super G. Door een ijzige piste met veel steile en bochtige stukken... veranderde de wedstrijd in een afvalrace. Want van de eerste acht kiezers haalde er slechts één de finish. De Oostenrijkse Anna Fenninger haalde de eindstreep wel... en deed dat als snelste. Zij won goud voor Maria heuvel ries en Nicole Hosp. En bij de estafette voor vrouwen bij het langlaufen was er vandaag een spannende ontknoping. Drie landen streden in de laatste meters nog voor goud. Prachtig Kalla nu met die Langs. Wat een schitterende eindsprint van Kalla. Vanuit die derde positie lag ze ver achter, maar hier gaat ze winnen. En gaat ze voor de Zweedse ploeg een gouden medaille binnenhalen in de estafette. Kalla pakt het goud en daar zijn de Vinnen met het zilver. En voor de Duitse meisjes is het brons. Jan Rons was dat. Torenhoog favoriet Noorwegen... eindigde op de vijfde plaats. De Noorse media winnen geen doekjes om. Estafette, fiasco voor Noorwegen. Kop de krant verder in zijn gang na de wedstrijd. langlauf experts wijzen beschuldigend naar de Schmerdeschef. Dat is de waxmeester van het Noorse team. En ook was er vandaag weer goud voor Rusland. Bij het skeleton won de regerend wereldkampioen... Alexander Tetyakov uh, olympisch goud. En de laatste gouden medaille van de dag... die ging naar Kamil Stoch bij het schanspringen. Camille Stoch wint na de kleine, ook de grote schans. En Kazai, heel even teleurgesteld, pakt nu toch de Japanse vlag. Want wat mag die man trots zijn op zijn 41ste. Fantastisch. Het is voor de Pools een tweede medaille deze speler. Hij won ook al goud op de normale schans. Het zilver ging naar de Japanner Kai, die voor de zevende keer meedoet aan een Olympisch toernooi. Voor de 41-jarige Japaner is het zijn eerste individuele medaille op te spelen. En tot slot het medailleklassement. Met het brons voor Shinki Knecht en het zilver voor Koef... is Nederland de Verenigde Staten voorbij gegaan in de medaillespiegel. Vier keer goud, vier keer zilver en zes keer brons. En dat betekent dat Nederland nu op de vijfde plaats staat. En dan gaan we verder met uh, de dag van morgen. Nog steeds met Nando Boers. Uh, Jorien Temors verhoudt haar short-track schaatsen... voor het eerst deze speler voor uh, de klapschaatsen op de 1500 meter. Vandaag kreeg ze nog een teleurstelling te verwerken... op diezelfde afstand bij het short-track. Ze greep net naast de medaille en werd vierde. Nou ja, er valt niet veel over te zeggen, denk ik. Uh, uiteindelijk is er een valpartij. en uh, Word ik ook even geraakt, moet ik heel, uh, heel even bijbenen. En, uh, en op dat moment dat je achter zit, gaat het gas erop... En, uh, ja, zodanig had dat je niet meer kan passeren. En dan, ja, dat was vierde. Ja. ja, het leek al eigenlijk een wondertje dat je op de been bleef. Of had je dat gevoel niet? Geen idee. Ik heb de beelden zelf niet teruggezien. Op dat moment ben ik alleen maar bezig met... We uh, moeten doorschaatsen en uh, er zijn nog kansen. Dus uh, daar denk ik niet over na. Ja, het werd uiteindelijk dus een strijd uh, tussen vier dames. Uh, waarbij jij natuurlijk ook met, uh, met Fontana moest afrekenen. Hè? Maar die liet je er niet tussen. Nou ja, uiteindelijk gaat meteen het gas erop. En dan... Uh, ja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 Nou, zeker. Ik voelde me gewoon heel relaxed en sterk. En ik was er eigenlijk wel klaar voor. En dat heb ik ook wel laten zien, denk ik. Alleen, net niet goed genoeg. Dan moet je morgen weer in actie komen op de lange baan. Maar dan moet je eerst deze knop maar even omzetten, denk ik. Is dat moeilijk? Nou ja, we gaan even uitfietsen. En dan vanavond is het wel weer goed. Jurien Tamors met Edwin Cornelis en Nando. Ja, de knop moet om. 1500 meter blijft hetzelfde, maar het is wel een andere baan. Het is heel erg anders, ja. En... Ik weet nooit zo goed wat het beknopt dan om hoe je dat dan doet. Maar uh, daar moet ik er dan weer voor gaan interviewen om dat te snappen. Um, ik, wat, wat mij wel opvalt is: uh, wat ik me afvraag, is of uh, het allemaal net niet wordt straks. Weet je dat ze straks vijfde wordt op de 1500 meter in de lange baan. En dat het, dan, dat het allemaal net. Dat je je af gaat vragen: zou ze niet helemaal moeten kiezen? Als je gekozen had, had je het dan wel gehaald. Ja, dat blijft altijd te vraag. Nee, dat, achter, natuurlijk dat ook niet. Natuurlijk... Maar dat is wel, zij is wel de enige bij wie we dat kunnen, uh, ons dat kunnen afvragen. Omdat ze de enige is die dat ook doet. Dus um, ja. ja het... Het, is, het is interessant om te zien wat ze, wat ze gaat uh, klaarspelen op, uh, uh, in, een, in de Adler Arena, heet ja. dat ding, geloof ik. Ja. Um, ja, ze heeft genoeg concurrenten natuurlijk op die afstand. Dus wat dat betreft kan het al heel snel zijn, net niet. Um, maar Wus gaat gewoon winnen. Ja, ik denk het wel. Ja, ze, was, ze, was, ze is natuurlijk in de vorm van een leven, iedereen. Uh, 27 jaar, ook de magische leeftijd geloof ik om, dan ben je op je best. Ze heeft een uh, bakkenvol ervaring. Uh, dit is haar afstand, ze verdedigt de titel hier. Uh, ze was uh, vorig jaar bij de Weken Afstanden. Nou, ik wil er vanaf zijn, maar echt een, een straatlengte lag ze voor op de nummer 2. Uh, nou, er moeten echt hele gekke dingen willen gebeuren. Uh, als ze nu ziek in bed ligt, dan, denk ik, ja, dan zal ze niet winnen, denk ik. Maar uh, ik denk dat dat wel een zekerheidje is. Ja, als ze weer goud wint, is Nederlander met de meeste medailles op de winterspelen. Ja, dat is gewoon weer historie dus. Ja, dan is het En dat gewoon... komt in ieder geval ook als het morgen niet zou komen. Uh, ja, want ze, zitten, ze maken natuurlijk ook nog kans op de, op de, op de, op de, met de achtervolgingsploeg. Ah, fijn het is. Maar kijk, uh, iedereen wist is, denk ik, gaat op voor uh, het, uh, het rijtje met Inge Bruin en uh, Leontien van Morsen en Ankie van Gunsen. En daar zit ze eigenlijk, denk ik, nu wel in. En dat, dat maakt het wel weer interessant om te zien. Uh, ja, ik denk dat je gewoon uh, de beste schaatser van Nederland, die Nederland ooit heeft gehad, morgen uh, aan het werk kan zien op haar favoriete afstand. Dus ik, uh, ik zou kijken. Hebben we meer dan één medaille mooi? Mm dat is moeilijk vraag, Merck. Ja, ja, ik vind vooruitkijken vindt altijd zo... bedoel, wie had het verwacht dat we zoveel medailles zouden gaan halen? Weet je, Het is altijd zo... Uh, en, en wat zegt dat als ik zeg... Uh, nee, we waren er drie. Ja, dat zegt ook weer niks. Ik, ben heel, ik hoop dat die dan Amerikanen... Dan kunnen we je morgen uitlachen. Of ja, uh, de, de duim opsteken nou, van... De ja, goed en al, gezien, boer. En als ik, als ik het goed <laughs> gezien had, dan valt het niemand op. Want dan was het makkelijk. Ik heb geen idee. Ik vind het in ieder geval een mooie afstand, uh, die 1500 meter voor die verdames. En ik ben heel benieuwd wat uh, bijvoorbeeld Heather Richardson gaat doen... Uh, Volgend jaar toch te trainen okay. uh, in, uh, in uh, Getrouwd met Joris Beelsma. Okay. Ga je morgen ook nog naar de bobslees kijken? Of, uh? ja, als het uh, tussen het schaatsen doorgaat wel. Ja, oh. Edwin van Kalker. Uh, Wie weet durft hij nou wel? Ik, het schijnt een <laughs> makkelijkere baan te zijn. Ik moet overigens één ding nog over zeggen over ja. van Kalker. Daar wordt er veel grappen over gemaakt. Maar ik, heb, ik vind het gewoon dat hij een hele stoere beslissing toen heeft genomen. Dat ben ik Daar je had je is. dus wel lef voor nodig. Had hij dus toch. Dan de Boers, bedankt. Graag gedaan.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 Van Daaf Punk. Goeie paal, mooie goal. Er wordt hier ingeschoten op de paal. Komt er dan toch nog een schot en een intikker? Oh, oh, oh. De Eredivisie. Oh, oh. Alle wedstrijden van vanavond. Te beginnen met FC Twente Vitesse 2-0 werd het. Twee goals na rust van Castanjos en Tadic. Van Aanold van Vitesse kreeg in de tweede helft direct rood. Twente blijft daardoor in het spoor van koploper Ajax. De Tuckers waren de hele wedstrijd de baas, vindt de trainer Michel Jansen. Ik denk dat we misschien wel tegen een van de beste ploegen in de Nederlandse competitie... Ja, volledig gedomineerd hebben en uh, het spelbeeld hebben bepaald... en uh, het eigenlijk nog te lang hebben laten duren voor de wedstrijd... voordat we de wedstrijd definitief in het slot hebben gegooid. Vitesse is geen schim meer van de ploeg die eerder dit seizoen als titelkandidaat werd bestempeld. De Arnhemmers hebben al vijf duels op een rij niet gewonnen. En dat bezorgt de trainer Peter Bos, kopzorgen. Dat is natuurlijk waar we de hele week mee bezig zijn. Je hebt natuurlijk met een aantal jonge jongens te maken... die niet het niveau halen wat ze voor de winterstop wel halen. Maar als team doen we het ook niet zoals we dat voor de winterstop deden. AZ-FC Utrecht eindigde in 1-1. Berust stond AZ nog voor door een doelpunt van Johansson. En 1-1 werden door Toornstra. Een rakenvrije trap van de Utrechter. En daardoor toch nog een punt voor FC Utrecht. En daar zijn ze in de domstad blij mee. Want in de eerste helft had FC Utrecht niks te vertellen... zegt de doelpunt te maken. Ja, klopt. Ik denk dat het ook een beetje vertrouwen is. En uh, in de rust hebben we tegen elkaar gezegd... Uh, kruip uit je schulp en ga gewoon lekker voetballen. En ik denk dat we eerst kwartier... Uh ja, zeker uh, goed gespeeld hebben na rust. En uh, naartoe viel ook die goal. Daarna hebben we nog wat kleine mogelijkheden gehad. En misschien moeten we die iets beter uitspelen. En dan uh, ja, win je misschien nog zo'n pot. Maar goed, 1-1 bij AZ is denk ik een goed resultaat. RKC NEC werd 1-3 na een 1-2 ruststand. RKC kwam wel voor door Kastelen. 1-1 werden door voor, 1-2 door Nielsen en 1-3 door Higden. RKC verliest en is weer in degradatiegevaar. De thuisploeg deed het tegenovergestelde van wat de trainer het vroeg, uh, ze vroeg. Zegt die trainer, Erwin Koem. We hebben de hele week uh, eigenlijk uh, ook de jongens aangegeven. ga niet onnodig overtredingen aan de zijkanten ma maken. Omdat zij met vrije trap en corners levensgevaarlijk zijn. En dan maken ze ook veel goals uit. Ja, en dan uh, in de eerste helft zie ik alleen maar overtredingen corners weggeven. Dus ja, dan ga je het uh, onheil op je afroepen. Dankzij de zege op RKC staat NEC voor het eerst sinds lange tijd boven de degradatiestreep. Het was een verdiende driepunter in Waalwijk, vindt de trainer Anton Jansen. We er elke keer om een man vrij te krijgen tussen de linies, met veel beweging gespeeld. En het resulteerde in een aantal kansen, ja, waarvan we er twee gemaakt hebben. Maar dat had uh, dat eigenlijk hoger moeten zijn. En dan, uh, ja dan gooi je de wedstrijd ook eerder in het slot. Maar als NEC zich vergoed uit de degradatiezorger wil spelen, zal het een keer een goede reeks moeten neerzetten. Want dat lukt nog niet echt uh, door de Nijmegenaren. Toch het ligt eraan hoe lang je de reeks wil hebben, maar daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat we de tweede seizoenshalve goed voetbal laten zien. Alleen ja, Feyenoord uit, dat was, was niet best We beginnen goed, maar dat kunnen we niet vasthouden. En, uh, ik denk dat we vandaag uh, langer vast kunnen houden. En, uh, dan zie je dat onze kwaliteiten naar boven komen, dat we kansen creëren... en dat we genoeg kwaliteit hebben om, uh, om deze reeks vasthouden... en om de tweede seizoenshalve nog genoeg punten te pakken, denk ik. En dan Roda tegen Ado. Het werd 0-1 en de goal viel naar rust en was van schet. Dat is 4 uit 2 voor Henk Vrezer. De interimtrainer van Ado Den Haag doet waar hij voor is aangesteld. Ado Den Haag van de laatste plaats helpen. Dat het niet met mooi voetbal gepaard gaat, nou, dat is niet belangrijk. Ja, wij, wij kunnen nu op dit moment nog niet kijken naar, uh, naar uh, heel mooi en het, en het publiek vermaken. Men weet onze situatie, dus we moeten uh, proberen daar waar mogelijk onze, onze punten bij elkaar te sprokkelen. En, uh... Uiteraard willen we ook uh, uh, op het juiste moment uh, kunnen tonen... dat wij wel degelijk goed kunnen voetballen. Als we een ADO-verdediger die door Wormgoor vragen... waar de ommekeer van ADO vandaan komt, wil hij eigenlijk vrezen noemen. Maar ja, Wormgoor heeft ook mediatraining gehad. Ik denk dat het uh, ja, misschien wel uh, uh, is een goede vraag... Uh, ik denk dat we nu gewoon weten uh, ja, wat er gevraagd moet worden... En, uh, ja, dat bij veel mensen het kwartje is gevallen. Dat het echt 2 uh, voor 12 is. En uh, ja, dat, we, dat we moeten. Ado speelde compact en loerde op de counter. Maar dat leverde wel drie punten op. Roda staat door de nederlaag onderaan in de eredivisie. En daar is de trainer Jondaal Thomsen, natuurlijk niet blij mee. Ja, dat is vervelend. Uh, dat, dat, dat is balen. Uh, dat vind ik, daar hoorde Roda niet te spelen. Uh, maar er gaat we natuurlijk weer één ding. En, en doelpunten maken kunnen we niet uh, op dit moment. Gisteren won PSV met 2-1 van Heracles. Het programma vanmorgen is dat er om half 1... Cambuur tegen Pek is. Om half 3 NAC Feyenoord en Groningen tegen de go Ahead Eagles. En om half 5 Ajax tegen Heerenveen. Ajax gaat met 48 uit 23 aan kop. Twente heeft nu 47, maar dan uit 24. Feyenoord is derde met 43 uit 23. En Vitesse heeft er ook 43, maar dan uit 24. PSV heeft 38 uit 24. Dat zijn er vijf minder dus dan. Vitesse. En dan onderin, 13e RKC, 26 uit 24, net zoveel als FC Utrecht. Dan komen NEC en ADO, 24 uit 24. En dan Cambuur, 23 uit 23. En de rij wordt gesloten door Rode JC met 22 uit 24. Lange uitzending van vanavond. Van Marwijk ontslagen bij HSV. Siewicz tegen Berdy gisteren morgen de finale in Ahoy. Max van Wezel doet straks met het oog op morgen. En wat ons nog rest uh, in de komende minuten... is een lange terugblik op vandaag, 15 februari. Hij is ribbedebi bij Ivan Kovres, zouden de bellen gezegd... Kika, Kazaj. Dit... ...is je kans zijn. Er komt weer een 1.45 aan voor Mark Tuit, Het Alsjeblieft. 1.45, 42. <laughs> 1.45, 42 laat 40, het is een barecord. Is het barecord hier in de Adler Arena. Laat die twee anderen het maar uitvechten. Volpartij handelen. En daar komt Sienkie Knecht niks aan doen. En daar gaat Sienkie Krecht. Door in het toernooi. En dan is het toernooi van Charles naar compleet mislukt. En dat is Hambin Lee. En die duwt Knecht naar buiten toe in de baan. Dit is zo'n moment waarover de juryleden dadelijk hun oordeel moeten gaan vellen. Dit zit heel dicht bij elkaar. 1,45 rond voor Broedka zeg. De teleurstelling bij Kazai. En dat betekent dat Camille toch zijn tweede gouden plak pakt. 1,45 rond is dat de knoppentijd. Ritteert er het niet? En Wat het gouden voor en Knecht naar de derde plaats, Knecht naar de derde plaats met nog één ronde te gaan nu. Zo Gelijk, o, gelijk. Gelijk. gelijk, niet weer! Wacht no. een. Oh nee! surrepet. ze Heeft oh. 45 rond, ze staan gelijk. Sienkie Knecht, pakt hij de bronzen medaille! Pakt hij de bronzen medaille, zo lijkt het. Achter Victor aan, kom op met die duizenden. Nee, het is dus Broetka! Drie er oh, nee. zit ertussen! Drie zit ertussen! Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ik ben nu echt ontzettend blij met de bron. Je ziet er al van een seconde achter zitten. Dat is gewoon heel erg zuur. Wat een 1500 meter zeg. Wat een 1500 meter hebben we gezien. Oh, oh, oh. Koeverwij. Koeverwij, koeverwij. Wat was die er dichtbij? Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Eén van Nederlands beste acteurs. Gijs Scholte van Aschat. Iedere zaterdag nacht van 12 tot 1. Films als Cloaca en Teersa, maar ook televisie, zoals bijvoorbeeld De Vloer op. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. En nu schittert hij in een toneelstuk: Dantons dood. Gijs Scholte van Aschad. De overnachting. Zo meteen vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Nivea Man, it starts with you. Visite, visite, een huis vol visite. Oom had spontaan een krabpils meegebracht. En daarna kwam joken met de karaoke. Zo werd het later